1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Arabische Liga toch achter aanvallen op Libië. Steun van het leger voor de president van Jemen begint af te brokkelen... en grootste wegenproject in 10 jaar tijd kan beginnen. Vanmiddag bijna overal volop zon. Het wordt 13 tot 15 graden. Alleen in het noordwesten komt bewolking voor en daar wordt het al maar 10 graden. Morgen en woensdag is het opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt dan nog zachter, met op woensdag in Limburg 18 graden. En daarna wordt het frisser en komt er meer bewolking. De voorzitter van de Arabische Liga, Amr Moussa, steunt de VN-resolutie over Libië. Daar bestaat geen misverstand over, zei hij na een ontmoeting met VN-chef Ban Ki-moon. Maar zijn eerste prioriteit is de veiligheid en de bescherming van de burgers. Hij riep de coalitie op om rekening met hen te houden bij die militaire acties. Gisteren zei hij nog dat Arabische landen de, bij hun oproep tot een vliegverbod... geen luchtaanvallen op Libië wilden, waarbij burgers geraakt zouden kunnen worden. De aanvallen van de afgelopen dagen op Libische militaire doelen... en op het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi zijn succesvol verlopen. Dat zegt de Amerikaanse vice-admiraal Gordney. Volgens de Amerikanen staat het leger van Gaddafi onder grote druk...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 Dat uh, ja, dat is niet opgehalen. Journaliste Judith Spiegel. Mensen met een uitkering hebben minder last van de gestegen prijzen... dan andere groepen. De gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar was 6,7 procent. En mensen met een uitkering zaten daar 0,6 procent onder. Volgens het CBS komt dat doordat zij relatief veel uitgeven aan energie. En gas en elektra zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden. En de tweede oorzaak is dat mensen met een uitkering minder last hadden... Dat, dat zij minder last hadden van die inflatie. De tweede oorzaak is dus de huur, zegt het CBS. Mensen die een uitkering ontvangen, hebben vaker een huurhuis. En juist de huren stegen de afgelopen jaren matig. En daar profiteerden zij van. De twee homo's die zijn weggepest in de Utrechtse wijk Leidse Rijn stellen de gemeente, de politie en de staat aansprakelijk voor de ontstane situatie. De twee mannen vinden dat de instanties de zaak niet goed hebben opgepakt na de acht aangiftes die ze hebben gedaan voor onder meer het bekrassen van hun auto en het ingooien van hun ruiten. En ze zijn uiteindelijk verhuisd omdat de politie er naar eigen zeggen niet tegen kon optreden.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 Dan de situatie bij de kerncentrale in Japan. Grijze rook vanmorgen gezien boven de reactor 3 van de kerncentrale in Fukushima. Die rook was voor de eigenaar van de centrale, energiebedrijf Tepco... reden om al het personeel van het terrein weg te halen. Wim Turkenburg, energiedeskundige en atoomfysicus van de Universiteit Utrecht... legt uit wat daar mogelijk aan de hand was.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 Bij Batavia-stad, in Lelystad, is door een plofkraak veel schade ontstaan. Van reden onbekenden met een gestolen auto... door de poort van het winkelcentrum en bliezen een geldautomaat op. De auto werd in brand gestoken. De gevel van het pand met die geldautomaat werd helemaal verwoest. En een ander gebouw liep brandschade op. De daders gingen er vandoor met een andere auto. Een politieauto kreeg uh, die mensen in het vizier. Maar moest de achtervolging staken, zegt de politie. Wat ook belangrijk is om te melden, is dat er toch wel snelheden worden bereikt... Eh, die voor niet alle zeg maar, gewone routine politieauto's eh, haalbaar zijn. Eh, ja, als het gaat, dit zijn echte criminelen, die hebben zich eh, wel degelijk voorbereid. En dat stopt niet bij 200 kilometer per uur. Daar hebben ze nog een heleboel vermogen over. Ja, en dat betekent dat wij als politie eh, toch wel relatief snel eh, moeten loslaten... omdat we het gewoon niet bijhouden. Ook gooiden de daders kraaienpoten op de weg. Hoeveel er bij de kraak in Lelystad is buitgemaakt, is nog niet bekend.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 De uitvoering van het grootste wegenproject in Nederland kan beginnen. Minister Schultz heeft vandaag het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ondertekend. De komende tien jaar ondergaan snelwegen tussen die drie plaatsen een metamorfose. Ze worden verbreed, er worden tunnels en een aquaduct aangelegd... en 100 bruggen en viaducten worden aangepast. En dat kost bij elkaar allemaal een kleine 4,5 miljard euro. Er gaat ook geld naar het treinverkeer tussen Lelystad en Schiphol... een kleine 1,5 miljard. Eind dit jaar wordt begonnen met de A10-Oost. Het hele project moet klaar zijn in 2020. Sport. Het Nederlands Elftal is bij elkaar voor de twee EK-kwalificatieduels... tegen Hongarije. Bert van Marwijk moet het doen zonder de geblesseerde Arjen Robben... en Theo Jansen. En vooralsnog roept de bondscoach geen vervanger op. Klaas-Jan Huntelaar is ook licht geblesseerd. En het is maar de vraag of hij zal meedoen. Als ik fit ben, dan, uh, dan kan je spelen, maar... Uh we zullen het moeten bekijken de komende dagen. Ja, en hoe bekijken jullie dat? Train jij mee of, of blijf jij binnen? Ik denk dat we eerst dadelijk even boven gaan kijken hoe de knie is. En vanuit daar gaan we, gaan we verder kijken. Dan gaan we trainen en, en langzaam, zeg maar, stapje voor stapje naar vrijdag toe. werken. Ja, want jij denkt wel... Uh, denk je dat je kunt spelen? Dat weet ik niet. dus afwachten, dus kijken hoe dat, uh, hoe dat loopt. Ik kan nu wel wat zeggen van tevoren, maar... Nou, een speler voelt meestal zelf het beste hoe het is. Ja, daarom moet ik uh, trainen en dan, uh, dan zie ik hoe het is. En dan op naar Hongarije? Ja, dat, uh, vrijdag uh, gaan we weer uh, voor de overwinning. En uh, ja, deze keer dan met mij onder de lat. En ik denk dat, uh, dat we daar ook gewoon de drie punten gaan pakken. Klaas-Jan Huntelaar in gesprek met Bert Maalderink en ADO-speler Lex Immers... heeft zich kwetsend uitgelaten over Ajax. Na de overwinning gisteren in het supportershome van ADO... greep Immers in het bijzijn van medespelers en trainers de microfoon... en zong Wij gaan op jodenjacht. Aanklager betaalt Voetbal bekijkt de YouTube-beelden die ervan zijn... en daarna wordt besloten of Lex Immers na zijn uitspraken geschorst zal worden. 12 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Arabische Liga staat toch achter de aanvallen op Libië. Daar was gisteren twijfel over toen de Liga de luchtaanvallen ineens van de hand wees. De steun van het jemenitische leger voor president Saleh begint af te brokkelen. Een generaal en twee andere hoge militairen zijn overgelopen naar de oppositie. En minister Schultz van Hagen heeft haar handtekening gezet... onder het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere. En daarmee kan het grootste wegenproject in tien jaar tijd beginnen.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat weer goed met ING. De bankenverzekeraar lost binnenkort een deel van de miljardensteun af... die ze in 2008 kregen, inclusief 1 miljard boete. Is het inderdaad weer hosanna in bankenland? Is de crisis geschiedenis? Daarover zometeen Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance. In het radiodagboek volgen we deze week vastgoedondernemer Rudy Stroink. Hij zag de afgelopen jaren veel van wat hij had opgebouwd door de crisis verdwijnen. Het moment waarop zijn bedrijf TCN door de crisis werd getroffen, weet hij nog precies. Ik weet het op het moment nauwkeurig, op 1 december 2007, om kwart voor zes middags... zat ik te wachten op iemand met wie we grote zaken zouden doen. En die belde me vijf minuten daarvoor op en zei, ik kom niet... Ik heb net signaal uit het uh, contact gehad met onze hoofdkantoor in Londen. Uh, het geld voor de vastgoed is op, wordt niet meer besteed. En toen wist ik, oh mijn god, daar gaan we. En na half twee standpunt NL. Luchtafweer Gaddafi KO, kopte Telegraaf vanochtend. Dat is dus geregeld, maar hoe nu verder? Allerlei militaire deskundigen hebben intussen kritiek op de internationale troepenmacht. Want, zeggen ze, de no-fly-zone is één ding. Maar de actie moet nu worden afgemaakt op de grond. Anders ontstaat er een bloedige guerrillaoorlog. oorlog En gaat het nog maanden duren, zeggen dus deze deskundigen. En zou dan ook niet gelijk Gaddafi zelf mee moeten worden genomen. Daarom de stelling. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan tot Gaddafi weg is. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101... U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, Bank en verzekeraar ING lost binnenkort een deel van de miljardensteun af die de bank in 2008 kreeg. Dat is inclusief 1 miljard euro boete. En dat was er vorige week ook nog ruimte voor een bonus van 1,2 miljoen euro voor topman Jan Homme. Die noemt de vervroegde terugbetaling een belangrijke mijlpaal. Volgens Homme maakt het sterke herstel van de bankactiviteiten in 2010 het mogelijk om vervroegd af te lossen. Gaat het inderdaad weer goed met onze banken sinds de crisis? En zijn er voldoende maatregelen getroffen om zulke problemen in de toekomst te voorkomen? Harald Benink is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Benink. Goedemiddag. Er komt een wettelijk verbod op bonussen voor bestuurders van banken... die in de toekomst aankloppen voor staatssteun. Dat zei de minister van Financiën, Jan Kees de Jager, gistermiddag in Buitenhof. Um, is, dat, is dat een goed plan van hem? Ja, ik denk dat het een, een goed plan is. Omdat het toch wel eens zo is dat als een bank nog... Uh, wat hij noemde aan het staatsinfuus ligt... dan heeft een bank natuurlijk toch een bepaalde bevoorrechte positie... op de financiële markten. Wellicht kan een bank ook uh, goedkoper geld aantrekken dan andere banken. Uh, wellicht kan zo'n bank uh, ja, makkelijker klanten aan zich binden. Uh, bij ING is het natuurlijk ook nog zo dat er garanties liggen... vanuit de overheid op een portefeuille van hypotheken in de Verenigde Staten. Met andere woorden, de vraag is... is het niet zo dat als een bank staatsteun geniet... dat het misschien het winstniveau... Uh, kunstmatig hoger is ten opzichte van de situatie... Uh, dat die staatssteun er niet zo zou zijn. Ja, maar waarom, is dat, dat, en, waarom is dat toen niet wettelijk geregeld dan, uh, in 2008? Nou ja, wat ik, uh, wat ik begrijp, is toen is gezegd van... als een bank weer winst maakt, als ING weer winst maakt... dan mogen ze weer bonussen gaan uitkeren. En ik denk dus, te, toen in die tijd is er ook al discussie geweest... ook in de pers en onder economen... dat het toch handiger is om, om dit te koppelen... aan het wel of niet hebben van staatssteun. Ja, ja. Uh, maar goed, daar is, daar is dus niet in, in die wet in voorzien voorlopig. En dat wil de jager dan nu kennelijk repareren. Um, Precies. Wat voor gevolgen heeft dat? Want um, ja, als we die bankmannen allemaal horen... die zeggen, ja, wij kunnen gewoon niet zonder bonussen. Hommen, de man van ING, heeft dat ook nog weer gezegd. Jawel, maar er zijn dus twee situaties, hè? De ene situatie is, zolang een bank of een verzekeringsmaatschappij zou ik er ook aan willen toevoegen... nog, zeg maar, eh, financiële steun van de overheid geniet. In welke vorm dan ook. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen... dan is het toch eigenlijk ook een soort eh, vorm van een, een staatsbedrijf. Dan is het zo dat die bank ook makkelijker eh, op de markt kan opereren... waardoor de winst misschien ook eh, hoger uitvalt dan in normale situaties. Dan moet je daar geen bonus aan koppelen. De volgende stap is natuurlijk... stel nu dat je op een bepaald moment... de ING en andere banken geen staatssteun meer genieten moet je dan uh, de mogelijkheid hebben om bonus uit te keren? En dat denk ik van wel. Maar dat zijn dus twee verschillende discussies. Ja. Zolang die staatssteun er is niet, zegt u, zolang de bank weer helemaal gezond is, mag het. Ja, en de, de code banken die tot stand is gekomen, die heeft ook een bepaalde regeling in voorzien... Dat, die, dat er dan bonus mag worden uitgekeerd tot maximaal uh, het bedrag van het vaste salaris. Ja. Nou, Dan komen we op die kwestie van Hommen, want dat werd dan vorige week bekend. 1,2 miljoen krijgt hij aan bonus. Uh, ja... Of het nou mag of niet, maar het is wel een heel raar signaal toch in deze tijd. Het is raciaal en ik denk ook dat dit ook een hoop uh, negatieve publiciteit voor ING uh, heeft opgeleverd. Vandaag uh, heeft het Financieel Dagblad ook een, toch een behoorlijk kritisch uh, hoofdartikel... waarin het schrijft dat uh, ING het sentiment niet goed aanvoelt. Dus met andere woorden, formeel mag het allemaal... maar qua sentiment en qua reputatie is het natuurlijk geen goede zaak voor ING. Ja, het, het getuigt niet echt van maatschappelijke verantwoordelijkheid... Nou, dat is nou waar de discussie om draait, inderdaad. Ja, want dat is waar de minister ook een beetje op had gehoopt... Hè? dat die banken na die crisis wel uh, ja, eens een keer achter hun oren zouden krabben. Ja, maar dan hadden ze toch, denk ik, uh, op dat moment... dat die, uh, dit soort uh, deals werden gesloten met ING en andere banken... hadden ze misschien toch net even iets dieper moeten nadenken... Van voor het geval dat de bank weer winst maakt... en tegelijkertijd nog aan het staatsinfuus ligt. Ik denk dat ze daar gewoon onvoldoende uh, de zaak hebben doordacht op dat moment. Te goed van vertrouwen ook misschien geweest... Nou ja, de, het, ik denk dat je gewoon... Kijk, we weten allemaal in het financiële systeem dat als er financiële prikkels zijn... dan hebben die de neiging dat mensen daarop reageren. En dat is hier ook gebeurd. Ja. Um, even naar die... Want ik heb net die cijfers genoemd. Hè. Uh, ik geloof dat uh, ING heeft in totaal, dacht ik, iets van 10 miljard hè, gekregen van de staat. Ja. Um, dus ze zijn aardig op weg om dat uh, af te lossen. Dat is zeker waar. Ze hebben 5 miljard, dacht ik, al afgelost. En ze hadden ook recentelijk aangekondigd dat er nog eens een, uh, uh, nog 2, 3 miljard wordt afgelost. Dus daar zijn ze mee op weg. We hebben natuurlijk ook nog de situatie met die Altaarhypotheek in de Verenigde Staten... waar de overheid een groot deel van het risico heeft overgenomen. Ja, ja en die kwestie is nog niet geregeld. Jawel, het is eigenlijk wel geregeld. Maar het is uh, en, uh, dus als ING die 10 miljard helemaal heeft terugbetaald. dan is het eigenlijk is de staatssteun afbetaald. Omdat voor die garanties van die hypotheken. de staat ook een bepaalde risicopremie uh, krijgt. Maar het kan nog wel zo zijn dat de staat daar bepaalde verliezen op zal moeten afboeken in de toekomst. Ja, ja. maar goed. ING is dus aardig op weg om, om van dat geld. Uh, kunnen we daaruit concluderen dat, dat, dat het dus weer heel goed gaat in die bankenwereld? Nou, het gaat in, de, in, de ne in Nederland, maar ook daarbuiten, natuurlijk. Duidelijk weer beter. En dat is maar goed ook. Want we komen natuurlijk van een ongekend dieptepunt. Uh, eind 2008, toen Lehman Brothers uh, omviel... Uh, was natuurlijk het wereldwijde financiële systeem in een soort uh, schoksituatie. Nou, En daar zijn we nu natuurlijk gelukkig ver van. Nou, en, de, en de staat verdient er ook nog aan, hè, begrijp ik. Nou ja, kijk, dat is de, in het geval van ING. Uh, verdient de staat eraan, uh, behaalt dan een bepaald uh, goed rendement op, op die kapitaalsinjectie. Uh, en dat mag ook wel, want het zijn natuurlijk riskante beleggingen. Maar tegelijkertijd uh, is toch de verwachting van uh, medegeen op financiële markten... dat bij ABN AMRO, waar de overheid een kleine 30 miljard euro heeft gestort in de vorm van kapitaal... dat de overheid dat, dat we misschien daar maar een bedrag van 20, 20 miljard of zo zullen terugkrijgen. Aha. Dus het kan best zijn dat we daar dus wel als belastingbetaler, als overheid, op gaan verliezen. Ja, ja. En dan hadden we nog Egon en SNS, die hebben ook staatssteun gekregen. Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou, die hebben ook plannen aangekondigd. Ik dacht Egon, om, om het bedragen te gaan terugbetalen. Dus dat gaat ook de goede kant op. Ja. Uh, ING hoeft nu nog niet uh, terug te betalen. Ze doen het al wel. Ze zijn er dus straks op 7 miljard van de 10. Uh, waarom doen ze dat eigenlijk? Nou, waarom ze dat doen, is omdat zolang je nog onder die uh, staatssteun valt... dat er allerlei beperkende voorwaarden van toepassing zijn. De Europese Commissie heeft zich hiermee ook bemoeid. En dat betekent onder meer dat ING geen marktleiderschap mag tonen. Dus als je bijvoorbeeld agressief wil zijn met de rente op hypotheken verlagen... dan is dat een... Uh, uh, dat mag niet als je zo'n staatssteun hebt. Weer vanuit het idee dat als je staatssteun uh, geniet... dat je dan als het ware ja, oneerlijke concurrentie ja. kan aandoen... Aan, aan de banken die geen staatssteun ontvangen. Dus dat, daar willen zo snel mogelijk vanaf, dus snel aflossen. Precies. Ja, ik snap het. Ja. Um, terugkijkend, he. vindt u de stappen goed die genomen zijn als reactie op die crisis? Nou, weet u, de discussie gaat weer heel erg over de bonussen. En natuurlijk zijn de bonussen van belang in de zin dat, dat banken uh, ja, misschien te veel risico's nemen als ze te veel bonussen kunnen krijgen. Maar er zijn natuurlijk nog een, ander, een aantal andere internationale discussies, met name over het feit dat banken hun buffers, hun kapitaalbuffers, uh, fors zullen moeten verhogen. Nou, de vraag is of. Daar is internationaal wordt het nodige werk verricht, maar de vraag is of dat in voldoende mate zal uh, gebeuren. Want die buffers zijn van belang voor de banken om eventuele verliezen in de toekomst te kunnen opvangen. voordat de belastingbetaler, voordat de overheid geld hoeft bij te storten. Ja. Nou, dat is één discussiepunt. Een tweede discussiepunt is dat obligatiehouders van banken, dus beleggers die beleggen in de obligaties van banken... die moeten in de toekomst veel meer risico lopen... en ook daadwerkelijk hun geld kunnen verliezen... waardoor ze ook die bank beter in de gaten gaan houden... qua risicobeleid. Ja, We hadden het er net even over he, dat, dat vanuit de politiek... men toch iets misschien te lichtzinnig heeft gedacht... van nou, die bankiers, he, die, die, die nemen hun verantwoordelijkheid wel... en u zei ook, van, dat hadden ze misschien toch wat stringenter moeten vastleggen. Kan je zeggen dat de mentaliteit bij de bankiers is veranderd... door die crisis ook? Of merkt u daar niks van? Nou, ik denk slechts zeer te delen. En uh, wat hier dus doorheen zit, is natuurlijk in het financiële systeem... gaat het om zoveel geld en er is ook zoveel geld te verdienen. Dus je moet dus op een of andere manier moet je die prikkels in dat systeem... moet je natuurlijk uh, gaan aanpakken. Dat heeft iets met bonussen te maken. Maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken, wat ik net al zei... als die uh, banken zelf veel meer hun eigen geld op het spel hebben te staan... omdat ze hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden... zullen ze ook minder geneigd zijn om die risico's te nemen. Ja, ja. Goed, Nou, we, we hebben wat meer uitleg gekregen bij de... De laatste feiten wat betreft. en Dat was dan met name ingegeven door IEG en de, de miljarden die zij terug gaan betalen. Plus die bonus inderdaad voor de topman Jan Homme. Dank voor de uitleg, uh, meneer Benink. Hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg. Het Radio Dagboek. Deze week met... Rudy Strooink, vastgoedondernemer, projectontwikkelaar. Het is een spannende week voor, uh, voor me, want deze week gaan we de weg inslaan naar het herstel. Ja, 55 jaar is hij. Rudy Strooink Onder meer bekend als eigenaar van het Mediapark hier in Hilversum. Hij heeft de afgelopen jaren door de crisis zware tijden gekend in de vastgoedsector. Maar deze week, hij zei het al, wordt het een spannende week omdat hij nieuwe contracten gaat ondertekenen. En dat moet het begin worden van herstel voor zijn vastgoedbedrijf TCN. De maandagochtend begint op kantoor in Utrecht. Strooink heeft een vergadering met partner Arjan Kuilman. We gaan uh, in de zomer van 2011 met een winkelproject beginnen in Almere... langs de A6. Daar hebben we afgelopen week een gesprek gehad met de supervisor van Mecano. Die heeft een aantal uh, op- en aanmerkingen gemaakt op het huidige onderwerp. Wat waren de opmerkingen? Uh, gek genoeg dat uh, de werkgevel Als je het hebt over de toekomst van de vastgoed... hoort 2011 waarschijnlijk wel het zwaarste jaar. Vastgoed, dat, zijn, uh, dat is een bedrijfstak waar heel langzaam dingen op gang komen. maar dus ook dingen heel langzaam stilvallen. En je maakt nu in 2011 mee dat de dingen die eigenlijk in 2008 langzaam zijn stilgelegd... nu pas echt stilvallen. Dus we hebben nog in 2009, 2010 heb je nog zeg maar, uh, uh, uh, uit kunnen varen hè, met je tanker. En nu is het gewoon serieus. 2011 is echt een jaar waar we dingen weer kunnen opstarten. Maar daar kunnen we de vruchten pas over drie jaar van plukken. Ja, de toekomst zit in het overaanbod van gebouwen. Ik heb wel eens gezegd, als je uit het raam kijkt... dat wat er staat, daar gaan we de komende 10 jaar meedoen. Het enige probleem is dat die gebouwen niet geschikt zijn voor de toekomst. En we moeten ze toekomstbestendig maken. Dat doe je door herontwikkelen, door verbouwen, aanpassingen te maken. Maar nieuwbouw, dat, is, dat zal niet de grote deel van de markt worden de komende jaren. Het parkeertrein in uh, Almere, het ontwerp wat er nu ligt, uh, dat het te magen was. hadden we zelf ook al onbekend. En dat ze nu wil dat we iets met, uh, in plaats van met asfalt, iets met uh, klinkers gaan doen. En dat ze daar... Vinden we dat leuk, klinkers? Uh, Vind ik leuke klinkers. Ja, ja, ja, ja. Het uh, worden, worden gewoon klinkers. Ja. Is ook verantwoord. En de eerste twee waren allemaal... Uh, het is een hele spannen. spannende wereld op dit moment. Omdat we allemaal een beetje in die... We, we, we, we gaan vanuit een soort shocktoestand. Want de, de, de crisis was echt een shock. Nou oké, okay, we moeten weer langzaam gaan opbouwen. En die overgang maken is heel moeilijk. En hij is, de, de afgelopen twee jaar waren heel hard. Voor heel veel mensen die hier gewerkt hebben.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 Ik heb net signaal uit het uh, contact gehad met onze hoofdkantoor in Londen. Uh, het geld voor de vastgoed is op, wordt niet meer besteed. En toen wist ik, oh mijn god, daar gaan we. En dat wist ik dat op de dag, op de uur, nauwkeurig wist ik het. En vanaf dat moment zijn we alleen nog maar in reorganisatiemodus geweest. Sandra. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al koffie gehad? Ik heb nog geen koffie gehad. dat is ja. echt heel slecht gesteld. Ik zit achter mijn computer. Ik heb overigens gezien van het weekend dat weer mensen de proclamatie hebben gedownload. Dat gaat gewoon door. Dus dat is wel leuk. Er zijn mensen altijd geïnteresseerd erin. Dat is die proclamatie die ik gemaakt heb voor die film in de tijd. De, de proclamatie gaat over het feit dat ik vind dat we een fase ingaan waar je als bedrijf, als ondernemer... Uh, je maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. We hebben jarenlang een samenleving gehad die van bovenaf... vanaf de overheid, de Rijksoverheid, gemeentes, werd bestuurd. En we weten allemaal dat dat niet meer kan. Dat er is geen geld meer voor. Maar zo zit de maatschappij ook niet meer in elkaar. We weten zelf veel te goed wat we willen en hoe we het willen. Dus ik voorzie een samenleving waarin we veel meer... Samenwerken in, in verrassende coalities, in verrassende samenwerkingen. En dan gaat het over om ervoor te zorgen dat dit land een beetje beter wordt toleranter uh, dat we meer investeren in, de, in, de, in cultuur en in onderwijs. En dat komt niet van de overheid, denk ik de komende jaren. Dat komt vanuit het ondernemerschap. Door het dagboek van Rudy Stroink. Zijn eerste in deze week, gemaakt door Ingrid Koning. terugluisteren kan via de podcast lunch.ncv.nl Slash Radiodagboek. Zometeen in stand.nl de stelling: de militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. En bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. We gaan er zo meteen over verder discussiëren met Rob de Wijk. Eerst is hier net wel. Radio 1. De aanpak van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan beginnen. Met de ondertekening van het tracébesluit maakt de minister Schultz verbreding van de snelwegen, aanleg van bruggen en een aquaduct en aanpassing van 100 bruggen en viaducten mogelijk. Het gaat een kleine 4,5 miljard euro kosten en het project moet in 2020 klaar zijn.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 En Ado Den Haag speler Lex Immers heeft zich gisteren na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax beledigend uitgelaten over Joden. Hij deed dat staande op de bar van het Home. De aanklager betaalt voetbal, bekijkt de filmpjes die ervan op YouTube zijn gezet. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie op de A10 Ring Noord richting Amersfoort. Tussen Schellingwouden en Zeeburg. Twee kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat komt door een ongeval bij de Zeeburger tunnel. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Geïsoleerd en in verwarring. Zo gaat het volgens Amerika met de troepen van. Kolonel Gaddafi, maar de dictator zelf is in geen veld of wegen te bekennen. Hij is dan ook niet het doelwit van de acties, maar we zijn hem wel liever kwijt dan rijk. Colonel Gaddafi needs to step down from power and leave. Who gave you the right to intervene in our internal affairs? Qaddafi vind ik uh, iemand die weg moet. Qaddafi is een boef dat staat verder als een paal boven water. We hebben inmiddels ons leergeld betaald met het punt dat je ergens ingaat en dan niet weet hoe je er weer uitkomt. Is het belangrijk dat Gaddafi snel wordt gevonden en verdreven... of maakt zijn persoon uiteindelijk weinig verschil... zolang de burgers maar veilig zijn daar in Libië? Ik praat erover met Rob de Wijk, defensiedeskundige... en directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Dag meneer de Wijk, goedemiddag. Goedemiddag. Begin altijd met drie keuzes, kort antwoord ja of nee. De coalitietroepen houden zich aan de VN-resolutie. Ja. Het onvermogen van de NAVO wordt pijnlijk duidelijk. Ja. Libië wordt het nieuwe Irak. Mm, mm, ja. Goed, zometeen gaan we er uitgebreid over doorpraten. De stelling waar u ook als luisteraar op kunt reageren luidt als volgt. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. doen het daarmee eens of oneens. Sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. En ik wil graag van u ook weten, meneer de Wijk, of u het eens bent of oneens met de stelling. Dus de militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. Nee, ik ben het niet eens met de stelling, omdat dat ook niet in de resolutie van de VN staat. De Amerikanen willen het niet, daartegenover staat dat er nu vanuit het Verenigd Koninkrijk eh, en ook vanuit Frankrijk berichten komen dat ze dat wel willen hebben. En dat toont ook meteen aan eh, wat, er, wat het probleem is van, eh, van de coalitie die op dit ogenblik... Eh, die oorlog tegen Libië aan het voeren is. Uh, ze hebben niet precies een doelstelling voor ogen. van wat ze nou uiteindelijk willen gaan bereiken. Ja, dus dat is gelijk de zwakte van die, van die coalitie. Ja, dat is altijd het probleem met coalities. Zeker als je zo uh, bij wijze van spreken. hals over kop, dat is natuurlijk niet helemaal hoor. hierin stapt. Uh, maar het is mijn stellige overtuiging dat ze niet echt heel goed na hebben gedacht. waar ze nou precies uh, in zijn gestapt. en uh, wat de uiteindelijke doelstelling nou, hiervan moet zijn. En de partijen die u noemde, dat zijn nog die partijen uit het Westen, zal ik ja. dan maar even zeggen. Dan heb je nog die, die Arabische. Liga die al gelijk op de rem wilde trappen. Hè? Ja, dat is nu weer even. De voeten is weer even van de rem gehaald. Maar die hebben, denk ik, even niet begrepen wat het betekent als je een, een vliegverbod gaat afdwingen. Dat dat dus wel betekent dat je vrij omvangrijk moet gaan bombarderen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de luchtverdediging eruit wordt gehaald. Dat hebben ze zich niet gerealiseerd. En dat betekent dus ook automatisch als je die bombardementen gaat uitvoeren, dat er ook burgers bij om het leven komen. Ook dat hebben ze zich niet gerealiseerd. En als ze zich wel hebben gerealiseerd, ja, dan spelen ze een dubbelspel. Oh. Nou zegt u op die stelling van ik ben het daar niet mee eens... omdat het niet in die resolutie staat. Maar had het daar dan niet gewoon in moeten staan... dat Gaddafi uh, gewoon uh, ergens gearresteerd zou worden of gepakt zou worden? Ja, Want zolang dat... hij er zit, escaleert het toch alleen maar verder? Ja, dat zou heel goed kunnen. Misschien komt hij wel om het leven bij een van de bombardementen... maar die kans acht ik niet zo, uh, niet zo groot... Nee, het probleem zit hem er echt in dat als je dat gaat doen... als dat de doelstelling is, dan word je echt een bezettingsmacht. Er staat dus ook expliciet in het mandaat dat er geen bezettingsmacht mag komen. En ja, daar zul je, daar zul je wel aan moeten houden. Want anders moet je er onmiddellijk in met grondtroepen. En dat is nou eigenlijk het laatste wat je wil. Ja, dat kan trouwens wel volgens die resolutie. Want dat is ja. volgens mij een misverstand. Ja, absoluut. Ja, er, werd, er werd ook voortdurend gezegd... we kunnen nooit met grondtroepen erin. Dat, dat klopt niet. Want in de resolutie staat dat, er, eh, dat het verboden is om een bezettingsmacht dat gebied binnen te brengen. Dus dat betekent dat je dan ook zeg maar als internationale gemeenschap... de trotse eigenaar wordt van een land genaamd Libië. Daar blijft ook echt. En daar moet, en daar moet blijven en daar het hele bestuur op je moet nemen. En dat leidt inderdaad tot een situatie die vergelijkbaar is... met bijvoorbeeld Irak-Afghanistan. Waar we in belangrijke mede, mate mede verantwoordelijk zijn... voor de toekomst van het land. En dat is nou precies wat hij niet... niet ja, niet wenselijk nee. is. Ja, maar je mag dus wel uh, militaire droppen daar in, in dat gebied... Ja. die dus op het land opereren om daar, uh, nou, laten we zeggen... calavi-gezinde uh, uh, troepen uit te schakelen. Ja, als je, dat, uh, dat zou, uh, als je de resolutie goed leest... zou dat moeten kunnen binnen deze resolutie. Het, het, het laat onverlet natuurlijk de vraag of dat gewenst is. Ja, wat vindt u? Nou, ik denk als je dat gaat doen, dan is het einde zoek. Dan raak je betrokken bij een uh, totale oorlog tegen de troepen van uh, Gaddafi. En uh, ja, dan is uh, de vraag of de prijs die je daarvoor uh, moet gaan betalen het wel waard is. Ja, maar tegelijkertijd las ik in de krant uh, vanochtend uh, wat, wat opmerkingen van mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik. Uh, volgens mij stond u er ook bij. En uh, daar werd gezegd van als, als we dat niet doen, dus via de grond ook, dan kan het echt maanden gaan duren. En dan kan het een, een hele bloedige guerrilla oorlog worden. Nou, dat kan het ook worden als we erin gaan. Zo heb ik dat, denk ik, ik weet niet waar, op welke quote je doelt trouwens... maar zo zou ik dat in ieder geval nooit, nooit gezegd hebben. Ik ben, ten eerste was ik al helemaal tegen deze hele operatie tegen Libië. Als wij nu ook nog eens een keer met de grondroepen erin gaan... Dan, ja, dan, dan zijn we echt lost. Want dat betekent dat we een gigantisch gebied onder controle moeten krijgen. En daar hebben we helemaal niet de middelen voor. Uh, dus uh, het kan volgens mij ook helemaal niet. Nee. Maar goed, euh, laten we zeggen, die, die, die lucht, uh, uh, het uit, uh, uitschakelen van die dat weer zo dat, dat lijkt nu redelijk succesvol te nou, zijn. Nou, dat weet je niet. Kijk, dat wordt natuurlijk gezegd door uh, onder andere door admiraal uh, Mullen. Ja. Uh, de Amerikaanse voorzitter van de Verenigde Cess van Staven. Uh, ja, daar moet je net zoveel waarde aan hechten aan, uh, als aan de... Uh, als aan de retoriek uh, van, uh, van Gaddafi. Dat ja. moet allemaal nog blijken. Ja, er, gisteren werd bekend dat uh, pakweg een twintig doelwitten doelwitten met succes vernietigd waren. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel, want dan heb je nog vele tientallen te gaan. Dus, um, ik, ik ben daar wat naïver in dan u misschien, want ik, ik, ik kijk ook een beetje naar de krachtsverhouding. Ik denk van, nou, dat zou die internationale coalitie toch moeten kunnen doen. Ja. Stel, stel dat het zo is wat die Amerikaanse uh, ja. woordvoerder zegt, uh, dan, uh, nou ja, dan, dan is dat geregeld. En dan? Bedoel, wat nou ja, het, kijk, het interessante is, u zegt dat nou, en u zegt ik ben er wat naïver in, maar dat is natuurlijk het punt niet. Uh, dit wordt altijd gezegd aan de vooravond van elke strijd. Deze, deze discussies hebben we gehoord uh, toen de internationale gemeenschap de Balkan inging. Toen uh, de internationale gemeenschap Irak aanviel toen we met z'n allen Afghanistan aanviel... van iedere keer wordt er gezegd... die tegenstander, dat redden we wel, dat is allemaal geen uh, probleem. Kijk maar naar die Taliban, dat is een zootje ongeregeld. Uh, die kunnen we zo ja, in de pan hakken. Dat en dat doen we dus niet, dat nee. kunnen we dus niet. En dus iedere keer is dat weer hetzelfde. He, er wordt uh, nu uh, geroepen vanuit de Verenigde Staten... de troepen zijn in verwarring en geïsoleerd, de troepen van, uh, van uh, Gaddafi. Ja. ja, dat kan inderdaad uh, wel zo zijn op dit moment... tot het moment dat ze zich gaan hergroeperen... Uh, en hun tactiek gaan veranderen... En terechtkomen in een hele of halve guerrilla strijd in de steden. Nou, dan uh, begint het feest tussen de weer van voren en af aan. Vandaar dat u ook ja zei op die keuze Libië wordt het nieuwe Irak. Ja, ik vind Irak niet zo goed vergelijk. Kosovo is een veel mooier vergelijk. Mm. Uh, omdat uh, Kosovo, dat was ook een, uh, een humanitaire interventie, een humanitaire oorlog, zoals Tony Blair hem in die tijd noemde. Dat is nu feitelijk ook weer t, uh, het geval. Je probeert een deel van de bevolking uh, te beschermen tegen een ander deel van uh, de bevolking. Uh, dat doe je vanuit de lucht. Uh, er was geen echt uh, vliegverbod boven Kosovo, maar ja, als je vliegvelden en luchtverdediging van Milosevic in die tijd eh, bombardeert... dan is het effect natuurlijk hetzelfde. En voor de rest werden ook eh, de oprukkende servische troepen gebombardeerd. Precies zoals nu. Alleen het grote verschil tussen eh, Kosovo en Libië nu... is dat Libië gewoon, nou wat zal het zijn... Een factor 25, een factor 30 groter is. Ja. Althans, het, alleen nog maar het gebied waarin wordt opgetreden. Dus het noorden van, eh, van, eh, van Libië. Ja. Dus dat is tamelijk onoverzichtelijk. Even terug naar onze stelling. Hè? Dat ja. gaat dan over of je door moet gaan totdat Gaddafi weg is. Ik, ik, ik zag daar een uitspraak van de oudcommandant ter strijdkracht, Dick Berlijn over. Die zegt ja. van ja, het feit dat nu dat hoofdkwartier van hem bijvoorbeeld wordt gebombardeerd. nou ja, uh, dat laat zien dat ze, dat ze wel degelijk uh, het op hem gemunt hebben. Heeft hij gelijk uh, daarin? Ja. Dat denk, ik, dat denk ik wel. Dus ze zeggen, uh, dat, ze zeggen van niet, maar ze doen het intussen wel? Nou ja, kijk, de Amerikanen zeggen van niet, maar de Britten en Fransen die doen het van wel. Dus uh, dat, dat geeft ook aan hoe uh, de coalitie toch verdeeld is over dit vraagstuk. En dan is het, dan is het de, de uitgangspunt van we bombarderen zeg maar, zo'n zo hoofdkwartier of een commandocentrum... en als hij daar dan toevallig is, dan is dat collateral damage heet dat, geloof ik, hè? Ja, maar nou ja, je kan natuurlijk ook proberen om hem direct te raken als je ongeveer weet waar die zit en je hoort daar een paar flinke bommen op, dan mag je hopen dat, uh, dat Gaddafi daarbij het leven laat. Uh, dat hebben ze ook geprobeerd overigens met uh, Saddam Hussein. Daarvan wisten ze tamelijk nauwkeurig waar die zat. Dat is ook niet gelukt. Hè? Ik bedoel, je moet wel hele grote bommen ergens op uh, gooien. Je wil je iemand uh, diep onder de grond uh, in een uh, in een bunker kunnen uitschakelen? Ja. Um, um, en u zegt ook dat is eigenlijk heel, uh, is eigenlijk helemaal niet nodig. Het lijkt, mij, het lijkt mij van niet. Probeer maar met iemand tot overeenstemming te komen. Vanuit het kamp van Gaddafi. Het mooiste zou zijn wanneer het Gaddafi zelf zou zijn. Dus dat hij zo geïntimideerd is door wat er nu allemaal ja. gebeurt. En dat hij toch zegt. Nou ja, ik ga dan toch maar praten. Ja, dat is natuurlijk ook de hoop. Maar ja, iedere keer hoor je het woord hoop. Ja, daar kom je niet ver mee hoor. In dit, soort, in dit soort conflicten. Want ja. Gaddafi. Die zal ongetwijfeld doorgaan. Want hij heeft namelijk geen alternatieven meer. Hij kan niet naar het buitenland vluchten. Om de doodvoudige reden dat hij dan uh, mogelijkerwijs wordt opgepakt. En misschien wel uh, eindigt in de Scheveningse gevangenis. Omdat er een aanklacht tegen hem zal worden ingediend van het uh, internationale strafhof. Uh, hij, uh, hij kan bijna niet meer terugkomen op zijn schreden in Libië. Uh, het enige wat hij uh, kan doen is, uh, is gewoon doorgaan met de strijd. En maar hopen dat hij er het, uh, het beste van maakt. Ja. En misschien hopen dat het hele land opgesplitst wordt in een, in een oostelijk deel en een westelijk deel... waar hij dan nog uh, het zeggenschap over heeft. Ja. Maar dat vraag ik me af of het dat kan, want je ziet natuurlijk ook al het enorme rommelen... In het, in het Westen, waar ook, uh, waar ook rebellen actief zijn... en die ook een behoorlijk deel van het gebied onder Tripoli onder controle hebben. Maar ja. daar zien we alleen niet zoveel van. Ja. Het Westen zit toch ook een beetje met die kadafje? Hè? Want dat was altijd een, een, een zeer discutabel persoon. Op een ja. gegeven moment had hij zichzelf een beetje gerehabiliteerd... en, en dan kwam hij ook overal langs met zijn grote tent. Ja, uh, uh, ja. De, de, de, een van onze bellers, een mevrouw, die zei ook van... Uh, ja, maak maar eens een lijstje waar hij allemaal op bezoek is geweest de afgelopen tijd. En, oh, ja, en, en wie heeft die bunkers eigenlijk gebouwd... Die nu in zit. Oh ja, en wie heeft de vliegtuigen uh, geleverd? Frankrijk heeft uh, mirages geleverd uh, aan hem ooit. He, dus ja, nee, dat is absoluut uh, juist. Hij maakt gebruik van uh, westers... en vooral ook van oud-Sovjet-materieel uh, binnen zijn Krijgsmacht. Ja, dat is natuurlijk uh, gewoon waar. Uh, maar zo werkt het natuurlijk niet in de internationale betrekkingen. De internationale betrekkingen zijn tamelijk cynisch. Je moet uiteindelijk gewoon zaken doen... met degene die uh, de leiding heeft uh, over zo'n land. Vooral als hij ook nog eens een keer op een hele hoop grondstoffen zit, in dit geval olie. Ja, ja. Nou is dat staakt het vuren afgekondigd, hè? gisteravond, 8 ja. uur Nederlandse tijd. Dat, dat helpt die vrijdag, is dat ook al gezegd door die minister van Buitenlandse Zaken. Nou toen bleek dat ze zich er totaal niet aan hielden. Hebt u het idee dat ze dat nu wel doen? Nou ja, de vraag is, wie houdt zich er niet aan? Zo'n uh, staakt het vuren uh, wordt eenzijdig afgekondigd, dus door de troepen van Gaddafi. Uh, misschien houdt Gaddafi uh, zijn troepen uh, zich er inderdaad niet aan. Maar dat, het, ze kunnen zich er ook wel aan houden. Maar het is niet in belang van de oppositie. Omdat hij in een positie zit waarin ze denken van... als ik nu even doorpers, dan win ik het van Gaddafi. Ja. Uh, dus uh, staakt het vurens. Die kunnen door beide partijen worden geschonden. De, en uh, ik kan dat vanaf hier absoluut niet beoordelen wie dat precies schendt. Wat je wel voortdurend natuurlijk hoort is... Uh, Gaddafi is een onbetrouw, onbetrouwbare hond, dus hij zal hem wel schenden. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Hè, dus uh, ik... ik ik heb er altijd wel moeite mee als mensen uh, totaal gedemoniseerd worden... en worden afgeserveerd als compleet gek. Uh, want dat is namelijk al te gemakkelijk. want dat, Dan hoef je ook niet meer te denken over de rationele opties die zo'n man nog heeft. En die heeft hij namelijk in voldoende mate. Namelijk gewoon weer praten. Ja, hij kan gaan praten. Hij, uh, hij kan ook doorgaan vechten. Hij kan uh, ervoor zorgen dat een totale chaos ontstaat in, uh, in Libië. Ik denk dat dat de meest rationele optie is die hij heeft. Dat wil zeggen, dan zet hij de stammen tegen elkaar op. Hij heeft al geroepen dat hij de wapendepots uh, opengooit. Dus dat betekent dat hij de bevolking gaat uh, bewapenen. Als hij op een of andere manier uh, het kan voor elkaar kan krijgen dat die bevolking tegen elkaar gaat knokken, heeft hij een uh, uh, onoverzichtelijke burgeroorlog uh, gecreëerd. En dan heeft hij. En daarmee zit hij eigenlijk gewoon de internationale gemeenschap te kijken. Dan zegt ja. hij van, moet je nou eens kijken. Jullie wilden ervoor zorgen dat er een humanitaire ramp hier werd voorkomen. En wat gebeurt er? Je zorgt er. Je, je zorgt voor een humanitaire ramp. Dat is exact wat er gebeurd is in Kosovo in 1999. Waar een humanitaire interventie werd uitgevoerd. En waarbij eh, Milosevic zei, ik krijg je wel. Ik zorg er nu juist voor dat die humanitaire ramp nog groter werd. Ja. En misschien... Herinnert u zich de beelden nog? Dat leidde tot onafzienbare vluchtelingenstromen. Ja. Maar goed, dat zou er juist misschien dan toch weer toe leiden... dat je zegt op die stelling van uh, inderdaad, Kadawi moet maar weg... want die zou dat dus allemaal in gang kunnen zetten. Ja, dat is, uh, dat, daar ben ik het mee eens. Alleen, uh, militair technisch is het buitengewoon lastig. Je ja. hebt grondtroepen nodig, je kan dat niet vanuit de lucht doen. Behalve als je toevallig hem net weet te raken met een bom. Maar die kans is niet zo groot, dus je moet er echt achteraan... Nou, uh, die, troepen, die troepen zijn gewoon niet voorhanden. Uh, het, uh, de belangen die voor het Westen op het uh, spel staan, zijn ook niet zo groot. Dat je, dat, dat je daar, laten we zeggen, duizenden uh, soldatenlevens aan wil opofferen. Dat, dat doe je gewoon niet. Uh, dus je probeert op deze halfzachte manier: probeer je maar de zaak een beetje. Ja, een beetje in het geheel te krijgen en nou dan maar het, het beste ervan hopen. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik hoop dat u even mee blijft luisteren, dan kom ik ja. aan het eind graag bij u terug. De stelling: dus de militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. Voorlopig 1,77%, oneens 23. En er is door ruim 1200 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een vrouw. Kijk, Pella Meijselt. Nou, ik denk dat de wijk ook boter op zijn hoofd heeft... om te zeggen van, ja, dan zou je uiteindelijk kunnen gaan praten met uh, Gaddafi. Moet luisteren, Gaddafi doet al 42 jaar dood en verderf. En dan denk ik, geen grond te Wat doen de special forces van uh, Engeland dan daar? Ik zeg gewoon op mijn beurt doorgaan en anders doen de oppositie het zelf wel en dat hoop ik echt van harte. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, al. Goedemiddag. Harry Wesselik, Nijmegen. Goedemiddag. Meneer Jurgen, de internationale politiek is helaas buitengewoon opportunistisch... en kent nauwelijks moraal. We houden die mensen de hand boven het hoofd. Gaddafi, Mubarak, meneer Ali... de, de meneer Bahrein, de Jemen, noem maar op. We houden ze de hand boven het hoofd... als het ons in de kraam te pas komt. Als we de wapens aan kunnen leveren. Als er oliebelangen zijn enzovoort. Maar het is Westers wensdenken denken dat... Gaddafi weg moet, want dat bepalen wij niet wie staatshoofd is of wordt in Libië. Mm -hmm. Dat is een internationaal erkend soeverein land en de inwoners van Libië dienen dat zelf te bepalen in vrije, onafhankelijke, democratische, eerlijke verkiezingen, het liefst onder toezicht van internationale verkiezingswaarnemers, want maar, het, denk ik, van de VN neem ik aan. Maar meneer Wesseling, voordat die, die verkiezingen kunnen zijn... moet eerst de, de chaos die er nu is natuurlijk worden opgeruimd. En de vraag is nu even, is Gaddafi daar misschien wel de, de grote aanjager van, van die chaos? Nou, maar misschien kunnen we onderhandelen met Gaddafi... dat hij uh, tot het inzicht komt, uh, dat heer voortschrijdt het inzicht geloof ik... dat er eerlijke verkiezingen moeten komen. Ja. Dat is een, uh, een poging waard om te onderhandelen over verkiezingen. Ja, dat zeker. En dat is ook wat de wijk eigenlijk zegt. Er moet, uh, het zou mooi zijn als hij geïntimideerd, geïntimideerd raakt door die luchtaanvallen en uiteindelijk tot praat overgaat. Duidelijk wat u vindt. Dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jorgen met uh, Ferdinand Hossenburg uit Utrecht. Ferdinand, goedemiddag. Dag, uh, hele mooie stelling trouwens. En ik uh, ben het helemaal eens hoor, met uh, jullie stelling. Onder het mom van, uh, er is begonnen met de actie, uh, afgelopen weekend heb ik begrepen dat de aanval is ingezet. En als je het mij vraagt, nogmaals, helemaal eens, men moet doorgaan tot Gaddafi weg is. Want je moet er toch niet aan denken, Jurgen. Het is onder het mom van, we gaan de bevolking beschermen. Maar ja, er zijn ook burgerslachtoffers gevallen. En als men niet doorgaat tot deze man weg is, en stel dat men weggaat en hij is nog in leven. We weten allemaal waartoe toe hij in staat is. En dan staat het volk, het land staat weer onder aan die trap. Dus... Doorgaan met die actie tot die pleiten is. Dankjewel. Stam.nl. Goedemiddag. Um, nou, ik vind het een hele moeilijke stelling vandaag. Um, ik geloof dat we uh, toch hem. Um tot een positieve moeten laten komen. Want we mogen ons niet inmengen, inderdaad. Ik vind dat de oppositie dat daar, daar zelf voor moet zorgen. Maar we hebben ons er nu toch al een beetje ingemengd... door die, die acties te voeren in de lucht? Ja, dat is goed, ter bescherming van de bevolking. Maar dat we niet mogen najagen totdat die weg is... We, we willen het wel. We moeten ze een eindje op weg helpen en dan moet, moet die, die, die oppositie moet het zelf afmaken, zegt u. Want anders dan heeft het buitenland het weer gedaan enzovoort. En dan krijgt hij dus wel mensen op zijn hand van, zie je wel, um, uh, het is weer tegen de islam gericht. Kortom, allemaal uh, onzinnige argumenten. Um, laten we hopen dat hij uh, tot uh, zo positieve komt als uh, ziet dat zijn uh, invloed afneemt. Ja. Dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Met Ralf Margenant, uh, de nacht dit keer. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik, ik ben het helemaal eens met de steuning, maar ik, ik, ik, ik begrijp niet al die mensen die menen dat hier ooit democratische verkiezingen kunnen gehouden worden. Noem mij één Arabisch land waar democratie heerst. Dat, dat is er namelijk niet en dat zal er, naar mijn idee, ook voorlopig niet komen. Dus wat ga je doen? Je gaat afstrepen met elimineren. Elke keer als er zo'n erge, als de er zwaarste meerzalige, zoals meneer Gaddafi nu. Als die geëlimineerd is, dan krijg je waarschijnlijk een tijdje dat er wat rust is. En dan staat de volgende weer op. En ja, dan zou je om de havenklap ook als NAVO en Amerika in moeten gaan grijpen. Maar het probleem is, de NAVO heeft zelfs in dit verband ook geen unaniem standpunt. Nee. Ja, je zit al met een land als Turkije. Wat ik op zich al geen probleem zou vinden als dat de NAVO uitgeknikkerd wordt. Want dat, dat hoort er bij mij ook helemaal niet in thuis. Maar zelfs Duitsland eh, die, die, die ligt nou min of meer dwars. Dus het is al een, een heisa genoeg om, om dit eh, karwijsje op te knappen. Maar ik denk toch dat het echt nodig is dat meneer Gaddafi in ieder geval weggaat. En, en ja, dan kan je het weer een poosje aanzien. En nogmaals, ik, eh, ik, ik heb er allerlei... Ideeën over, maar niet dat dat ooit goed komt. In nee. geen enkel Arabisch land trouwens. Goed, dank u voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Fred van der Laar. Uh, ik vind dat uh, Gaddafi moet blijven. Het is een narcistisch iemand met wie goed te praten valt. als je hem onder druk zet. Nou, maar... in no fly zone. Daar, bl daar blijkt nu nog niet zoveel middel... van. Die no-fly-zone is een belangrijk drukmiddel, waarbij je doorgaat met die no-fly-zone, geen bezettingsmacht. De Republiek Libië is een stammenrepubliek, het oosten wordt geregeerd door een aparte stam en het westen Tripoli, ook door een aparte stam. Het oosten is olierijk en grenst aan Egypte. Het westen heeft belang bij politieke, militaire en economische stabiliteit. Het westen moet niet verder gaan dan alleen de no-fly-zone. Geen bezettingsmacht, want dan wordt ze betrokken bij een intern conflict. Ja, maar waar pleit u nu straks voor? Dan? Want stel dat dit allemaal opgelost is. Het kadhafi verdwijnt van het toneel en er ontstaat een nieuwe situatie. Wilt u het land dan in tweeën verdelen, begrijp ik dat goed? Kadhafi gaat niet weg. Kadhafi blijft. Oké, okay, dus die blijft in dat westelijke gedeelte zitten? Ja, en die, dat is een narcistisch iemand met wie goed te dealen en wielen valt. Frankrijk kan dat, Engeland kan dat. Dat heeft de, de president van Amerika ook ja. zo, met zoveel woorden gezegd. Maar goed, en dat, het oosten, en dat oosten, de oosten zou dan een eigen gebied moeten worden? Onder VN-protectoraat. Ja. Goed, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, zeg het maar. Hallo, goeiedag. Ja, zeg maar. Ben ik nou... Zet... Ja. Oh, dankjewel. Dankjewel. luisteren. Nou, ik zal het even een beetje kort houden. Ik ben stasje je in Noord-Afrika... ...af Stageborro... ...en uh, behoorlijk uh, onderdrukt. Ik uh, ken eigenlijk die situaties. Maar ik zou zeggen... Uh, ...gewoon doorgaan met uh, de acties... Uh, ...tot deze Zangaranga... uitgeroeid is. Niet... niet uh, moet gewoon... veld uh, ja, uh, veldruimen met andere woorden... Op, uh, ...opgesloten... Ja, opgehangen ergens. Mm. Weg ermee. Je, je gaat niet onderhandelen met uh, dat soort uh, Hitler. Dat kan niet. Nee. Dus Goed. Uh, kort en krachtig uh, veel succes. Ja, u ook. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, zeg maar. Uh, ik ben het uh, ja, wildelijk eens en niet eens met de stelling. Waarom? Uh, het is nu weer een, een, een, een Arabisch land dat aangevallen wordt uh, door het Westen. Uh, terwijl er eigenlijk uh, zoveel landen zijn. Waar, een, een voorbeeld, Ivorcus, is al maanden oorlog, uh, burgeroorlog. Uh, daar wordt nooit wat aan gedaan. U zegt de internationale, aange... internationale gemeenschap een beetje selectief met waar ze willen niet ingrijpen. Ja, kijk, dit is weer een Arabisch land van een, een, een dictator die daar zit waar ze het niet altijd mee eens zijn. We hebben zoiets van nou, nu is het moment om van hem af te zijn. Want we kunnen Libië niet zomaar binnenvallen. En dit is gewoon een goed moment om binnen te vallen en weer van uh, Gaddafi af te zijn. Net als de excuses om van Saddam af te zijn en uh, in Afghanistan. En zo zullen er nog veel Arabische landen uh, volgen. Oh. Totdat ze een keertje wakker worden. En de Arabische landen echt een Arabische Liga gaan vormen. En dan besluiten, als er iets is in een Arabisch land. Dat ook alleen de Arabische Liga mag ingrijpen. Ja. Dus dat ze niet de Westen nodig hebben. Want als ze een keertje wakker worden. Al die domme dictators die daar zitten. En een echte Liga gaan vormen. Als er dan in Egypte wat is. En Saudi-Arabië of uh, weet ik veel. Egypte grijpt dan in. Ja. Dan is het niet zo dat het Westen ingrijpt. Nee. Goed, duidelijk... Waarom moet altijd het Westen ingrijpen op een plek. Waar, hun, waar het voor hun goed komt. Ja, goed, uh, goed, dank u wel. Dat is ook een, een manier van kijken daarnaar. Ik ga dat gelijk doorspelen naar uh, Rob de Wijk, defensiedeskundige. En hij is uh, verbonden aan het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, directeur daar zelfs. Uh, meneer de Wijk, laten we het laatste punt even beginnen. Uh, die meneer zegt ook, ja, uh, in de rest van de wereld zijn ook uh, vreselijke dingen aan de hand. Hij noemt Ivoorkust. Ja. Daar hoor je de internationale gemeenschap nauwelijks over. Ik ben het daar volstrekt mee eens. Kijk eens naar Jemen. Wat is het verschil tussen Jemen en, en uh, Libië? Uh, in Jemen uh, staan ook groepen tegenover elkaar. Kijk eens uh, naar Bahrein. Waar ook uh, Soenieten en Shiiten tegen elkaar uh, aan het vechten zijn. Uh, nee, daar zit natuurlijk absoluut iets opportunistisch uh, in. En uh, ik geloof dat dat meneer Wesseling was. Uh, die zei terecht dat uh, de internationale politiek opportunistisch is. En daar heeft natuurlijk helemaal... Groot gelijk. Dat is wens, wensdenken over wens. noemde, had hier het, ja, het, wens, uh, het is inderdaad ook wensdenken. Je hoopt namelijk dat je door zo'n uh, operatie iets voor elkaar krijgt in een land. Maar uh, in de praktijk uh, blijkt dat je er heel lang in blijft zitten. Dat is natuurlijk ook het interessante uh, van, het, van het grote aantal mensen dat echt heel erg voor uh, de stelling is. dat uh, we door moeten gaan voordat Gaddafi weg is. Uh, nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Alleen de vraag is hoe lang moet je ermee doorgaan. Kijk, als dat nou een week duurt, dan zegt iedereen... nou, dat is prima, prima gedaan. Maar stel je voor dat dat uh, een jaar gaat duren. Mm -hmm. Dan uh, zul je zien dat uh, die coalitie heel snel gaat, uh, gaat scheuren. En dat hebben we natuurlijk ook gezien tijdens de Kosovo-oorlog. Die heeft onprecies zijn 78 dagen geduurd. Dat heeft de NAVO bijna verloren. Omdat uh, na anderhalve maand die coalitie begon te scheuren. De mensen zeiden van, ja, dit gaat veel te lang duren, er komen te veel... Uh, burgers bij om het te uh, leven en hier moeten we echt mee uh, gaan stoppen. Ja. Dat is een dat is kantje boord geweest. Ik, ik moet eerlijk zeggen, toen we vanochtend die stelling op de site zetten, dacht ik van nou ja, dat, dat gaat een enorme aantal scoren... van mensen die daar gewoon mee eens zijn. Terwijl me nu ook in de reacties van de luisteraars toch opvalt, die zeggen van ja, goed, Gaddafi dat is natuurlijk uh, absoluut geen, uh, geen vriendelijke man en heeft ook uh, vreselijke dingen gedaan, maar het ja. is ook wel iemand waarmee je in principe wel kan onderhandelen. Ja, nou ja, of, ik heb het gevoel dat het al te laat is voor onderhandelingen. Ik uh, wou dat dat mogelijk was. Als je als hij zou willen onderhandelen, moet je onmiddellijk gaan onderhandelen. Maar dan is het nog steeds de vraag of die oppositiegroepen, de stammen... Uh, bereid zijn om de onderhandelingsresultaten te aanvaarden... van wat zou de uitkomst daarvan moeten zijn in de deling van het land. Dat zou ik me nog een keer kunnen voorstellen. Oh ja, dat is de ene manier ook, zeggen zei, Oost, ja. Oost en West gewoon verdelen. Ja, nou ja, gewoon verdelen, dat klinkt ook heel makkelijk. Ja. En uh, dat is misschien wel de uitkomst van het hele proces... Uh, maar dat uh, wil nog niet zeggen dat dat ook de inzet kan zijn van een onderhandeling. Uh, want ik denk dat Gaddafi dat niet uh, 1, 2, 3 zal accepteren. Nee. Ja, maar goed, onder druk misschien van wat er nu allemaal gebeurt, uh, heeft hij da dadelijk niet meer gewild? Nou, wilde... in de praktijk blijkt dat dus erg tegen te vallen. Uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat uh, wanneer je een, uh, een interventie krijgt van buiten... Een, ook een groot deel van de bevolking, zeker zijn eigen stam... Uh, om de leider gaan staan en zeggen van ja, alles goed en wel... maar we worden aangevallen uh, van buiten. Uh, zelfs onze leider kan misschien wel een uh, schof zijn... Maar het is wel onze schoft, En het gaat niet uh, om het buitenland om hem af te zetten. Dus wij gaan ons nu verenigen uh, rond de leider. En uh, we zorgen ervoor uh, dat we solidair zijn. Dat is ook de reden waarom bijna, waarom bijna alle sancties in de wereld uh, mislukken. Ja. Nou ja, Dat is natuurlijk ook zoiets, want, want, want, want dat weten we ook allemaal niet. Wie, wie steunen inderdaad Gaddafi nog? Uh, we zien die mensen in Benghazi. Nou, die ja. zijn duidelijk niet voor hem. Maar, nee. maar ja, het is een heel groot land, zei u al. Dus we weten niet hoe die, hoe die verdeling natuurlijk de is. Sterker nog, er zijn een, een, een dertigtal belangrijke... Uh, stammen, clans die weer onderverdeeld zijn... in allerlei substammetjes. Dus het is buitengewoon complex. Ik heb nog nooit een inzicht gekregen van iemand... die zei van de krasverhouding in het land liggen zus en zo. Die stam gaat mee met Gaddafi, die niet. Ja, voor een aantal stammen weet je het wel... met name wat er in het oosten zit. Maar in het westen is het een buitengewoon onoverzichtelijke situatie. Dus ik heb werkelijk geen idee... Maar en ik heb ook nog geen enkele Libië-deskundige daar een inzicht in horen gegeven... Uh, hoe precies die krachtverhoudingen in het land zelf liggen. Want dat is wel cruciaal om dat te weten. Ja. Dan wil je je strategie kunnen bepalen. Uh, ik wil u graag danken voor uw bijdrage aan Stand.nl. Rob de Wijk, defensiedeskundige... en hij is van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Uh, kijk even naar de tussenstand op onze site. 76% is het eens, 24% is het oneens. En er is door ruim 1300 mensen gestemd. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan totdat Gaddafi weg is. U kunt nog de hele middag blijven reageren. En ik ik uh, vertel u nog even dat u uw eigen standpunt.nl kunt winnen. Dat heeft allemaal te maken met het tienjarig bestaan van dit radioprogramma. U moet daarvoor even naar onze site gaan, daar staat het helemaal uitgelegd. Als u zelf een bijzondere stelling weet te bedenken over een, uh, over een onderwerp wat u al heel lang bezighoudt, dan kan het maar zo zijn dat die door de jury wordt gekozen. En dan gaan we dat op tweede paasdag ook echt op de radio doen. U kunt er ook nog aardige prijzen mee winnen. Even naar onze site www.stand.nl. Dit is de dag, zometeen na twee. Hier is Thijs van der Brink met de onderwerpen. Ja, we gaan nog even door over Libië. We hebben Harry van Bommel te gast en die is voor in dit geval. Die is me tegen meestal meestal tegen militaire ingrijpen, maar in dit geval is hij voor. En Adrien van Vuren, generaal buitendienst, is vaak voor, is nu ook heel kritisch. Dus het is wel een opmerkelijke oorlog, kunnen we wel zeggen. Verder is Ed van Nier op de gast. Hij werkt voor het Nederlands cricket elftal als begeleider en is mee geweest naar het WK en heeft daar leuke verhalen over te vertellen. Leuk, leuk. Zometeen na twee. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.